Wat voor brokstukken het zijn, is niet bekendgemaakt. Air France en vliegtuigbouwer Airbus zoeken de zwarte dozen met vluchtgegevens om de oorzaak van de ramp vast te stellen. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. Bij de vliegramp kwamen 228 passagiers om het leven.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 en Marcel Ooster. Maandag 4 april, goedemorgen. Veel nieuws vanochtend. Luisteren blijven dus. Hare Majesteit Strom bijvoorbeeld, want je hoorde het net... is in actie gekomen tegen Somalische piraten. We hopen daar nog wat meer over te weten te komen vanochtend. We praten in ieder geval over met een piratenexpert... van de Bond voor Maritiem Personeel. Strijd in die voorkust is nog altijd niet voorbij. Laatste nieuws krijgt u van onze correspondent in Abidjan, Paulien Baks. En Frankrijk gaat een steeds grotere rol spelen daar. Franse militairen zijn in het land... en de Franse staatsburgers gaan misschien geëvacueerd worden... Daarover hoort u later correspondent Frank Genaut. Kolonel Kaddafi zoekt wanhopig gesprekspartners. Een van zijn onderministers dook op in Griekenland. Lex Runderkamp doet verslag vanuit Libië. Ondertussen leidt het geweld in Jemen ook weer op. We praten over de Koranverbranding van Amerikaanse dominee Terry Jones. Die zeer ernstige gevolgen heeft. Dan naar eigen land met Margé Poer. Kijken we terug op dat CDA-congres van afgelopen weekend. Een oud-premier Balkenende geeft zijn visie op de toekomst van de partij. En om kwart voor acht praten we met de nieuw gekozen partijvoorzitter, Rut Peton. En er zijn nog steeds twee middelbare scholieren zoek in Parijs. Tijdens een schoolreisje zijn ze verdwenen. We spreken straks de directeur van hun school. Militaire held Marco Kroon staat vandaag voor de rechter. Een Duitse bokskampioene is door haar stiefvader beschouwd. In haar handen. En de hele week proberen we het elektrisch rijden voor u uit. Louis Dekker rijdt met zo'n elektrische auto door het land en doet verslag. Dat en meer in het NOS Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen en opmerkingen hebben, dan kunt u terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Een Turks schip heeft zo'n 350 gewonde opstandelingen opgehaald uit het Libische Misrata en Benghazi. Veel van de mensen aan boord zijn zwaar gewond. Ze zullen worden behandeld in Turkije, vertelde de Turkse consul in Benghazi. More than the 230 people wounded persons for treatment, and we will have uh, we will take additional patients, wounded persons in Benghazi. 100 take more, yeah. Misrata is de enige stad in het westen van Libië die in handen is van de opstandelingen. De situatie is daar slecht. Er is een tekort aan water en ook medicijnen. Deze arts vertelt dat hij iedereen helpt die hij kan helpen. This people all we are Libya. Het Turkse schip heeft alleen opstandelingen meegenomen. Het werd begeleid door 10 F-16's en twee marinevergatten. Griekenland kreeg een gezant van de Libische leider Gaddafi op bezoek. Het land, Griekenland, heeft altijd goede contacten met Gaddafi gehad. Volgens de Griekse minister van Buitenlandse Zaken is Libië nu actief op zoek naar een vreedzame oplossing voor het conflict. de van de is het er zouden nog geen concrete oplossingen zijn besproken. De gezant gaat ook naar Malta en Turkije voor overleg. Opnieuw honderden gewonden door hard politieoptreden in Jemen. In de stad Hudaida werden betogers beschoten met vuurwapens en traangas... toen ze optrokken naar het presidentieel paleis. De demonstranten protesteerden tegen het politiegeweld van afgelopen zaterdag in Thaïs. Daarbij vielen twee doden. Het lijkt erop dat de Fransen in die voorkust geëvacueerd gaan worden. President Sarkozy heeft de 12.000 aanwezige Fransen opgeroepen... zich op één plek in de stad Abidjan te verzamelen. De troepen van Bakbo en Ouattara lijken zich ingegraven te hebben. Er wordt nog maar af en toe geschoten. Toch denken aanhangers van de gekozen president Ouattara de overwinning binnen bereikt te hebben. We gaan het instellen in de salle. Voilà. Door de gevechten hebben de Ivoriaanse burgers moeite om aan eten te komen. Veel winkels houden hun deuren gesloten. en De prijzen van voedsel stijgen enorm. Deze vrouw heeft nog één vis in huis. Ik heb nog één vis in huis. Ik heb nog één poisson hier aan de maan. Ik heb vier tomaten aan 1000 francs. Het is echt moeilijk. Twee leerlingen van een vmbo school in Maastricht worden sinds vrijdag vermist in Frankrijk. Meisjes van 16 en 17 jaar verdwenen tijdens een schoolreisje in Parijs. De directeur van de school. Ze zijn daar met een metro naartoe gegaan, tot op de kop van de Champs-Élysées. Ze zijn eh, allemaal uitgestapt, Ze hebben de instructie gekregen. Jongens, hier begin je te lopen, je loopt naar beneden. Tweeënhalf kilometer verder ligt een Adidas-winkel en daar treffen we jullie om kwart over drie. Iedereen heeft zich daar gemeld om kwart over drie, alleen deze twee meisjes niet. Nou, die leerlingen hebben hopelijk zelf een extra dagje aan het schoolreisje vastgeplakt, zegt de schooldirecteur. De zus van een van de meisjes maakt zich grote zorgen. We zijn de hele dag mee bezig, we, we kunnen niet slapen, we, ja, wat kunnen we doen? Ze heeft geen slaapplaak, we vragen ons steeds af waar heeft ze vannacht geslapen, waar heeft ze gisteren geslapen? Ze heeft geen kleren bij zich. Ze heeft niks bij zich. De school heeft inmiddels aangifte gedaan van vermissing. Maar een zoektocht heeft tot nu toe niets opgeleverd. Duitse minister van Buitenlandse Zaken Guido Westerwelle stopt als voorzitter van de Duitse regeringspartij, de FDP. Westerwelle maakte gisteravond bekend dat hij zich niet verkiesbaar stelt op het partijcongres in mei. Ik kan u zeggen dat me deze beslissing enerzijds zeer zwaar, anderzijds maar ook licht valt. Het valt hem zwaar, maar aan de andere kant ook licht. Binnen de FDP werd aangedrongen op het vertrek van Westerwelle... na recente verkiezingsnederlagen. Hij zegt dat het tijd is voor een nieuwe generatie politici. Westerwelle blijft wel minister van Buitenlandse Zaken in het kabinet Merkel. Dan naar Kazachstan, want met 95 van de stemmen... heeft de president daar, Nazarbayev, de verkiezingen gewonnen. En dat is een record, want zes jaar geleden won hij ook al, toen met 91 procent. Volgens waarnemers zijn de verkiezingen niet helemaal eerlijk gelopen. Nou, dat is niet waar, zegt Nazarbayev. 70-jarige Nazarbayev nam het op tegen drie andere kandidaten. Hij is al aan de macht sinds 1990 en denkt er niet aan om af te treden. Zijn kleine scheurtjes gevonden in de romp van twee vliegtuigen van Southwest Airlines gebeurde bij extra inspecties van de maatschappij. Vrijdag moest een toestel van Southwest een noodlanding maken nadat er een gat in de romp was ontstaan. De Amerikaanse transportraad denkt overigens niet dat er nog meer scheuren worden ontdekt. Ik ben niet aware of any, any additional problemen any any additional problems that Southwest has found. However, again, being that they're a party to the investigation, we would expect that if they are getting information, that they would be feeding that back to us. We hopen dat ze er ook zelf melding van maken. Nou, dus deze man. Vanwege de inspecties heeft Southwest dit weekend wel zo'n 600 vluchten moeten annuleren. Militair Marco Kroon, die is onderscheiden met de militaire Willemsorde... staat vandaag voor de rechter. U hoort het Openbaar Ministerie. Er wordt hem verweten dat hij enkele stroomstootwapens uh, voor handen heeft gehad en verstrekt heeft. En er wordt hem verweten dat hij uh, harddrugs uh, voor handen heeft gehad voor eigen gebruik. Kroon erkent het wapenbezit, euh, maar hij verzet zich tegen de drugsaanklacht. Kroon zegt dat hij erin is geluisterd en hij is boos over deze rechtszaak. Um, ja, er zijn een aantal dingen, met name het vertrouwen in, uh, in het OM. ben ik nogal kwijtgeraakt, uh, grotendeels door feitelijke onjuistheden die ze dus naar buiten hebben gebracht. Maar uh, op dit moment uh, voelde ik me zo erg uh, in, in de zijk gezet, als ik het zo mag noemen. En uh, ja, ik werd er wel een beetje boos van. Je. Kroon kreeg de militaire Willemsorde voor zijn optreden in Afghanistan. Die onderscheiding moet hij mogelijk na een veroordeling inleveren. Dan nog even naar de beurs. Afgelopen vrijdag sloten ze in Amerika en Europa eh, positief. De Dow Jones steeg bijna een half procent. Nasdaq won drie tiende. AX sloot ruim een procent hoger. In Japan is de nieuwe beursweek begonnen. Positief. nikkei index staat zeventiende procent in de plus. En tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u nog eens beluisteren via onze website nos.nl/slash radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Tien minuten over zes is het. Het grote benefietconcert voor Japan in de Wembley Arena in Londen gaat niet door. Half april stond het concert op het programma, maar ja, de popsterren kunnen niet. En zonder de grote publiekstrekkers is het concert niet interessant genoeg voor een wereldwijde televisieuitzending. Een kleiner benefietconcert in Londen gisteravond ging wel door, onder andere met Paul Weller, The Coral, Richard Ashcroft en BDI. At you today. Can't get out your own way. Well, hold on. PDI met de Roller, de opbrengst van dat Benefietconcertje... moeten we misschien zeggen, gaat naar het Rode Kruis... en is uh, bestemd voor Japan. Kwart over zes. Het is nog net donker buiten. Stel je voor, een lege vlakte. Je weet dat daar niks is. Eén man met een zaklamp en een opschrijfboekje. Jeroen Schutteijzer, ja. ben jij dat? Marcel, goedemorgen. Ze hebben Morgen. de straatverlichting hier nog niet uitgevonden. <laughs> maar volgens de navigatie van de auto ben ik hier ergens midden in de Noordoostpolder. Kijk. Als de zon straks opkomt, dan moet ik daar Urk zien liggen. En aan de andere kant Emmeloord. Nou, waarom ben ik hier? Het kabinet uh, beslist mogelijk deze week al... of deze Noordoostpolder wordt voorgedragen voor de UNESCO-werelderfgoedlijst. Dat is een lijst met... Uh, mooie natuurgebieden en uh, culturele locaties. Nou, dan zou je zeggen, dan zijn die mensen hier toch hartstikke trots op... dat je straks komt te staan tussen de Chinese muur... het Rode Plein van Moskou en de Dom van Keulen. Maar nee, hoor, er zijn natuurlijk ook weer tegenstanders. Want als je namelijk op zo'n lijst komt te staan... dan uh, gelden er strenge regels en procedures. Kortom, de ontwikkeling van de economie wordt belemmerd. En bedrijven die hebben dan weinig trek om hier naartoe te komen. Kortom, het zou dan een dode boel blijven, zeggen de tegenstanders. Nou, Laten we eens gaan luisteren naar een fragmentje van het Polygoonjournaal... uit december 1949. En daarin wordt verteld hoe de ontwikkeling tot dan toe was... van deze Noordoostpolder. Op 21 augustus 1930 viel de eerste Zuiderzeepolder, de Wieringermeer, droog. Elf jaar later was hij geheel in cultuur gebracht... Met de bedekking van de meer dan twee maal grote Noordoostpolder werd in 1936 een begin gemaakt. In 1942 viel deze droog en kon men hier met het in cultuur brengen beginnen. Nu zijn we zeven jaar verder. De Noordoostpolder is een levend stuk Nederland geworden. Als we op de dijk staan dan zien we aan de ene kant het water van het IJsselmeer en aan de andere kant land, zover het oog reikt. En het kost moeite je te realiseren dat ook hier nog niet zo lang geleden het water van de zee golfde. Dat hier schepen voeren.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 Nou, zo is het. En, maar de vraag is, is deze plek, ja, hoort die nou echt thuis op die UNESCO-lijst? Uh, ik sprak gisteren iemand, die is hier geboren en getogen... en die vond het altijd maar vreselijk saai. Ik kan dat nog niet bevestigen of ontkennen. Ik moet even wachten tot het licht is. Maar uh, we gaan vanochtend praten met uh, voor- en tegenstanders van zo'n plek op zo'n lijst. En uh, dan moet ik natuurlijk ook eens aan die mensen vragen. waarom is dit gebied nou zo uniek? Want ik zie het nog niet. Nee, ik vrees dat je het vandaag ook niet gaat zien, uh, Jeroen. Maar dat gaan we horen. Jeroen Schutteijzer in de Noordoostpolder. Het idee erachter, dat was misschien wel. of is misschien wel uniek. Vandaar de Werelderfgoedlijst. Jeroen Schutteijzer, je hoort hem tot half tien. Door naar uh, Hongarije. Precies een half jaar geleden overspoelde een enorme golf rode blubber. het slaperige dorpje. Kolantar in Hongarije. Weet u nog, het slip was afkomstig uit een opslagreservoir van een nabijgelegen fabriek voor aluinaarde. Dat is een grondstof voor aluminium. Negen mensen kwamen om het leven. Een tiental de dorpelingen liepen brandwonden op door de looghoudende smurrie. En een deel van het dorp werd ook weggevaagd. Correspondent David Jan Godfra ging eens terug om te kijken hoe het nu is met Kolantar en zijn inwoners. Het regent en het is grijs in Kolantar. Dit hier is het voorlopige huis van.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 ik hoop maar dat we snel aan dit huis zullen wennen, zegt Magdi. En dat alles in Kolontar weer zo wordt zoals het was. David Jan, Godfray was dat vanuit dat zwaar getroffen Kolontar in Hongarije. Tien voor half zeven geweest, dit is het NOS Radio 1 journaal. Het klinkt heel simpel, je hebt de Nederlandse nationaliteit, of je hebt het niet... Vorige week maakte minister Donner van Binnenlandse Zaken bekend... dat het moeilijker wordt om Nederlander te worden. Maar voor een groep vrouwen is het in het verleden zelfs onmogelijk geweest... om Nederlander te blijven. Zij trouwden met een buitenlandse man... en moesten hun Nederlandse nationaliteit opgeven. Een van die vrouwen is Rita Maria Agul Wever. Ze trouwde op 1 oktober 1958 met een Turkse man... en kwam er kort daarna achter... dat ze daarmee haar Nederlandse nationaliteit was kwijtgeraakt. Dat is me helemaal niet zo vermeld... En ze hebben het me gewoon afgenomen toen, ik, uh, toen wij naar Duitsland verhuis Om mijn man ging naar studeren. Toen kreeg ik een schrijven van uh, of ik per omgaande mijn paspoort terug wilde sturen. En als goed burger, Nederlander, <laughs> heb ik dat toen de tijd gedaan eigenlijk. Zonder bij, na bij stil te staan wat het voor verdriet zou brengen in de toekomst. Want wat is dan de consequentie op het moment dat je Nederlanderschap kwijtraakt? Waar liep u tegenaan? Oh, heel veel dingen. Op de eerste plaats dat ik bij ieder bezoek aan Nederland een visum aan moest vragen natuurlijk. En uh, als ik langer bleef als drie maanden in Nederland... dan moest ik zelfs naar de vreemdelingenpolitie me aanmelden. Nou ja, en ook voor mijn kinderen is het natuurlijk uh, helemaal niet prettig. Want die hebben ook een... Een uh, visum nodig. En daar wordt heel moeilijk over gedaan. En moment... Hoeveel kinderen heeft u? Twee dochters. En zijn nu allebei Turkse? zijn nu nog alle twee Turkse, Ja. U heeft op een gegeven moment het Nederlanderschap teruggekregen. Waarom? Ja. Nou, dat was weer, weer een nieuwe wet voor de oud-Nederlanders. Wat ik natuurlijk gelijk uh, voor gewerkt heb. En hier ligt dan uw Nederlandse paspoort? Ja. Het eerste weer sinds decennia. Ja. Wanneer heeft u het gekregen? In 2008 is het afgegeven. En dat is mijn belangrijkste document. Dus dat <grijpte> u? Ja, absoluut. Ja. Maar dat betekent dat u ook pas sinds 2008 weer Nederlandse bent geweest. En die hele periode tussen uh, uw huwelijk in 1958 tot 2008 was u Turkse. Ja, ja, ja. ja en vandaar ook dat uh, mijn kinderen geen recht hebben op de Nederlanderschap. Want toen zij geboren werden, was ik nog Turkse. Vinden zij dat erg, uw dochters? Ze wonen in Istanbul, hebben daar goede banen. Ja, ze, ze zouden het wel op prijs stellen als ze dus ook Nederlanderschap konden aanvragen. En kunt u benoemen waarom, want hebben zij nu ergens last van? Lopen zij nu ergens tegenaan omdat ze dat Nederlanderschap niet hebben? Jazeker, zij moeten ook een visum aanvragen. En daar wordt heel moeilijk over gedaan in, de, in Turkije. Er worden ontzettend veel vragen gesteld over inkomsten en, be en bezittingen. En, uh, <coughs> twee jaar geleden hadden we een reunie met de hele familie. En dat waren zo ongeveer 70 personen. en uh, nou ja, Dat was bij hun ook heel moeilijk om een visum te krijgen. En, uh, dus zij konden er niet bij zijn. En heeft u hoop dat uw kinderen, dat uw dochters nog een keer het Nederlanderschap krijgen? Jazeker, ja. Ja, want ik vind, ik vind dat ik uh, al die jaren heel ongerecht behandeld ben. En dat heeft me echt... Uh, ja, dat zit me nog steeds dwars. En ik hoop dat er alsnog een politici uh, opstaat om er iets aan te veranderen aan de, aan de wet. Want zonder wetswijziging lukt het niet? Nee, nee, inderdaad. Ik ben nu 77 en uh, heb uh, wel 50 jaar voor gevochten ongeveer om aan mijn rechten te komen. Dus, ik hoop het. Rita Maria Agul Wever, dus geen Nederlandse meer. Karen Albers sprak met haar. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. De Belgische wielrenner Nick Nuyens heeft de Ronde van Vlaanderen gewonnen. Na 258 kilometer was hij in Meerbeke de snelste uit een kopgroep van drie man. Sylvain Chavanel en de Zwitserse favoriet Fabian Cancellara werden verslagen door Nuyens. Ik voelde de en ik voelde niet meteen iets van, van achter komen. Het is de laatste 50 meter en even gesplitst het hoste scenario door mijn hoofd. Uh, heel bizar. Uh, maar ik denk dat ik gewoon uh, professioneel aan uh, de, de kant ben gebleven dat uh, dat, dat wel geholpen heeft. Het Hosten-scenario, waarna je het net over had... gaat over wielrenner Lijf Hosten. Die werd drie keer tweede in de Ronde van Vlaanderen. Beste Nederlander was Sebastian Langeveld uit de Rabobank-ploeg. Langeveld deed op vier kilometer van de streep nog een ultieme poging. Ik denk, je uh, moet toch proberen. En, uh, in de sprint ben je toch uh, kansloos en je weet niet wat er gebeurt. En dat was even een moment van twijfeling, maar er zaten nog duo's bij. Zeg maar. en voor mij reed balans, gat dicht. Ja, logisch, uh, ja, dat is de koers. Langeveld redden het dus niet, werd teruggepakt en eindigde uiteindelijk als vijfde. Ajax doet nog altijd mee in de strijd om de landstitel. Dat heeft onder andere te maken met een andere wedstrijd. Daar gaan we het zo over hebben. Een ploeg van Frank de Boer versloeg Heracles met 3-0. Een fout van Heracles-doelman Remco Pas vier hielp Ajax in het zadel. Hij liet een voorzet uit zijn handen glippen, waarna Olegger de 1-0 maakte. Wat zegt trainer Peter Bos dan na afloop tegen zijn keeper? Nee, daar hoef je niks tegen te zeggen. Als iemand het weet, dan is hij het wel. Hij heeft geweldig maanden maandenlang. En dan kan dit een keer gebeuren. Het komt alleen op een heel vervelend en slecht moment. In de koel bij Ajax is er weer plaats voor Kenneth Vermeer. De Doelman is gesteld van een lange blessure. En voelde zich direct weer lekker onder de lat bij Ajax. Stond niet extra onder druk. Nou, druk niet. Uh, ik weet wat ik kan. Het is alleen uh, een tijdje geleden op het uh, hoogste niveau dat ik heb gespeeld. Maar de training uh, gisteren voor, voorgaande wedstrijd was eigenlijk. Uh, Goed, dus dat uh, ging ook met een goed gevoel uh, vandaag richting het duel. Ja. Door de overwinning blijft Ajax op de derde plaats... nu op drie punten van PSV en op vijf punten van FC Twente. FC Groningen handhaaft zich in de subtop... met een uh, benauwde 3-2-zegen op VVV Venloop. Bij VVV werden er cruciale fouten gemaakt... tot woede van de trainer Willy Boes. Ik moet zeggen, ik ben ontzettend boos geworden onder rust. En, uh, er lag er niet zozeer aan, aan de poppetjes op de plaats... maar er lag er meer aan uh, van dat we elkaar aan de steek lieten. Ik heb weinig spelers gezien die elkaar hebben geholpen en dat, dus, dat, daar word ik dan boos om. VVV kwam dus uiteindelijk niet langs zij. Groningen hield stand volgens de Zweedse middenvelder Frederik Stenman. Niet alleen omdat zijn ploeg geluk had. Met geluk. Ja, ik vind toch, uh, als je alleen maar naar de kansen kijkt, kregen we heel veel kansen. Uh, normaal gesproken zitten uh, die kansen ook in het, in het net. Uh, vandaag niet. Ja, uiteindelijk word je toch nerveus tegen het eind, natuurlijk, Want ze scoren toch 2-3. en uh, Ze zetten nog die, die lange uchebo in, in het veld. En uh, beginnen met meer, wat meer lange ballen te, te spelen. En, <tiek> ja, dan word je natuurlijk nerveuzer als uh, Groningen-speler. Groningen staat nu zesde met één punt minder dan ADO Den Haag... en twee punten minder dan AZ. ADO was namelijk met 3-2 te sterk voor FC Utrecht. Van haar tennis, Novak Djokovic heeft het toernooi van Miami gewonnen. De Servier versloeg in de finale Rafael Nadal in drie sets. Een tiebreak moest beslissing brengen in de prachtige partij tussen die twee beste tennissers van dit moment. Djokovic won de tiebreak met 7-4. Zegen betekende de 24e achtereenvolgende overwinning voor de tennisser. En dan Victoria Azarenka, die is voor de tweede keer in haar carrière winnares van het toernooi van Miami geworden. Zij won de finale met 6-1, 6-4 en dat deed ze van Maria Sharapova. Radio 1. Het NOS Journaal. Al zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen. Bij een bevrijdingsactie van het Nederlandse Marinevergat Tromp zijn twee Somalische piraten omgekomen. 16 andere piraten worden vastgehouden. De Tromp kwam zaterdagochtend voor de Somalische kust in actie om een Iraans visserschip te bevrijden. En aan de Nederlandse kant vielen geen gewonden.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 Air France en vliegtuigbouwer Airbus zoeken de zwarte dozen met vluchtgegevens. Drie eerdere zoektochten leverden niets op. En in Kazachstan heeft president Nazarbayev de presidentsverkiezingen gewonnen. Volgens exit polls kreeg hij 95% van de stemmen. Nazarbayev is al sinds 1990 aan de macht. Volgens onafhankelijke waarnemers zijn er in Kazachstan nog nooit eerlijke en vrije verkiezingen geweest. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Aan het begin van de ochtend zien we een afwisseling van laaghangende bewolking en zon. De lage bewolking wordt in de loop van de ochtend opgeruimd... maar daarvoor in de plaats verschijnen er stapelwolken. In het noorden van het land valt er enkele bui, maar verder is het droog. Vanmiddag krijgen de stapelwolken de overhand en verschijnt er tevens hoge bewolking. In het binnenland kan er licht erbij ontstaan. De temperatuur loopt op tot 11 graden aan zee en lokaal 15 in het zuidoosten... bij een aantrekkende westen- tot zuidwestenwind. Vanavond is het overwegend bewolkt...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 AWB Verkeersinformatie, 25 kilometer aan file, alles bij elkaar. Eentje die opvalt op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland... tussen Knooppunt Terbrechtseplein en, Ter en Rotterdam-Spaanse polder. 6 kilometer na een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. De commercial die u nu hoort, komt uit de radio. Mensen met Alzheimer vergeten de normaalste dingen...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 Goedemorgen, het is bijna vier over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Jemen zijn opnieuw doden gevallen bij een demonstratie. Niet in de hoofdstad deze keer, maar in de zuidelijke stad Taiz is vannacht gedemonstreerd, ook in de havenstad Hudaida. Judith, spiegel is in Jemen. Uh, Judith, wat is er in Hudaida gebeurd vannacht? Ja, als ik het goed begrijp... Um, is er een aantal demonstranten vannacht in Hudaida... in havenstad aan de rode zee kan uh, opgemarcheerd richting... Een van de huizen van het, of het huis in Hoedijda van de president. Hij heeft in elke stad iedereen in huis. Uh, en zij zijn daar kennelijk op, op weerstand gesteld van het leger. Dus, uh, ja, dus dat is misschien ook de overgang. Ik denk het ook niet dat de president in Hoedijda in zijn huis zat. Want hij heeft waarschijnlijk gewoon zijn naam. maar dit moet dan worden gezien als een symbolische daad. En wat weet jij van gewonden daar en doden? Nou ja, ik heb gehoord dat er gewonden zijn gevallen. Ik, ik, ik ben daar niet, dus ik kan nee. dat zelf heel moeilijk bevestigen. Het uh -huh. is ook vrij vers nieuws. Uh, er zou zijn geschoten, maar dat wil ik eerlijk gezegd allemaal aannemen. Ik denk dat, uh, kijk, die huizen van de president worden natuurlijk beveiligd. Uh, dat spreekt voor zich. En uh, in Jemen zijn ze in het algemeen niet te behoord om als er dan wordt opgemarcheerd richting dat huis uh, geweld te gebruiken. Is het logisch dat dit plaatsvindt in de havenstad Houdaida? Nou, ik wil niet over het in Houdijda. niet niet helemaal de eerste keer dat er iets gebeurt, maar tot niet. bleef het daar betrekkelijk rustig. Sowieso aan die kant van het land, dus dat is eigenlijk de, de westelijke kant, de kant die aan de Rode Zee grens, daar hoor je niet zoveel over. Aan de andere kant, Houdijda is een redelijk grote, een grote stad en een hele arme stad. Dus dat er onvrede in Houdijda is, dat verbaast me dan weer niet. Afgelopen vrijdag was er een, een massale demonstratie in de hoofdstad voor president Saleh. Is die dan toch nog populair? Ja, dat is, het, dat is het interessante. Eigenlijk sinds een aantal weken weet hij elke vrijdag enorme massa's op de been te brengen. Hè, die hem dan uh, steunen. toekomen ja, eigenlijk. Meestal hij dan ook toe. Um, of je nou kunt zeggen dat dat supporters van hem zijn, dat blijft heel lastig. Omdat hardnekkige geruchten gaan al maanden eigenlijk. Dat hij, dat hij die, die steunen koopt. Dus dat hij mensen betaalt om voor hem te gaan demonstreren. En ook, en dat zie je ook gewoon, elke vrijdag haalt hij. ...massa's mensen van buiten Sanaa, die, die worden met bussen, busjes en pick-up trucks... ...worden die de stad in vervoerd van de omliggende dorpen en provincies. Uh, ja, en of dat nou werkelijk mensen zijn die hen steunen, ...of mensen zijn die uh, voor wat geld of voor een lunch of voor de kat... Uh, ...wel bereid zijn even naar Sanaa te komen, dat is heel moeilijk te zeggen. Maar van al die mensen... ...kan het bijna niet anders dan dat er echt wel supporters onder zitten. En ik, en ik spreek ook wel mensen die gewoon pro-president zijn... Mm. ...gewoon om ze te vinden dat hij best goede dingen voor het land heeft gedaan. En is nou zou... zijn van chaos. Ja, precies. Nou, nou zou er wel eens een omslag kunnen, uh, kunnen komen. Hè? Want wij lezen in de New York Times dat um, de Amerikanen hem niet langer zouden willen steunen. Uh, tot nu toe heeft president Obama, de pre Saleh wel uh, ja, gesteund. In ieder geval niet in het openbaar bekritiseerd. Als dit klopt, hè, wat de New York Times schrijft. Wat, wat zou dat kunnen betekenen? Ja, ik, ik hou daar wel inderdaad een slag om de armen. Omdat het allemaal om... Het zijn allemaal onbekende anonieme bronnen hè, die in de New York Times worden gebruikt. Dus ik vind het een beetje moeilijk te duiden. Maar als het klopt, ja, dan is dat in zoverre een ommekeer in het Amerikaanse beleid... dat ze, ze hebben toe niet, niet openlijk gesteund, maar ze zijn hem in ieder geval ook niet openlijk afgevallen. Als nee. dat zou veranderen, ja, dan, is het, dan is het inderdaad de vraag wat dat betekent. Kijk, de demonstranten die denken allemaal als hij, of de antiveilige demonstranten denken... als de Amerikanen zich van hem afkeren, dan gaat hij weg... Maar dat wordt bij deze president eigenlijk ook nog helemaal niet gezegd. En tot nu toe laat hij zich maar heel weinig gelegen liggen aan wat, uh, wat omringende partijen ervan vinden, wat de publieke opinie ervan vindt. Dus natuurlijk zijn de Amerikanen belangrijk voor hem, altijd al geweest. Maar hij is ook weer niet de allerbetrouwbaarste betrouwbaarste bondgenoot. En de vraag is echt of hij zich. Of ik dan onmiddellijk afgereed of dat hij dat naast zich neerlegt. Dat is afwachten. Oké, okay, nou dat wachten we dan samen met jou af. Dank je wel weer, Judith Spiegel vanuit JEM. Acht minuten over half zeven. Is Nederland klaar voor de elektrische auto? Of zijn de nadelen nog altijd groter dan de voordelen? Om dat te onderzoeken gaat het Radio 1-journaal de hele week met zo'n auto op pad. Verslaggever Louis Dekker rijdt straks van Tiel naar Amsterdam. Maar ik krijg eerst nog wat instructies van de importeur Bart van Tiene. Dit is een van de eerste twintig auto's die anderhalf week geleden zijn afgeleverd in Nederland. De auto is in Japan gebouwd, is per schip hier naartoe gekomen. Dan ben je even een paar weken onderweg, maar dat hey. gebeurt eigenlijk met al onze auto's. En ja, is bij de dealer afgeleverd. Samen met 19 broertjes, zou ik maar zeggen. Denkt u dat ik erg ga opvallen? De auto valt op zich niet heel erg op. Dat komt omdat... Het is een elektrische auto. Mensen moeten al een enorme stap maken om zeg maar, elektrisch te gaan rijden. Als je dan ook qua vormgeving heel erg gaat afwijken van een traditionele auto... maak je die stap alleen maar groter. Dus dit ziet er zo gewoon mogelijk uit? Dit ziet er zo gewoon mogelijk uit. Daar zijn ook grenzen aan, want er moeten natuurlijk flinke batterijen in. Nou ja, het voordeel van deze auto is dat hij, hij is vanaf een, een blanco veel papier is die ontwikkeld. Dus het is geen omgebouwde auto waar later de motor is uitgehaald... en een batterij en een elektromotor voor in de plaats. Dus is komen. Nee, hij is van begin af aan ontwikkeld als elektrische auto. Dat betekent in principe dat je ontwerpers heel veel vrijheid hebben. Want zeg maar, de vaste elektrische... Elementen in een auto, een motor, een benzinetank, een uitlaat, daar ben je allemaal van af. Maar er is bewust voor gekozen om zoveel mogelijk op een traditionele auto te laten lijken. So I can drive away my out the gas. Dan kunnen we eindeloos naar de blauwe buitenkant kijken. Maar de binnenkant, daar ga ik natuurlijk de meeste uren doorbrengen. Dus ik zou zeggen, neem plaats. En heb ik VLS nodig? Eigenlijk niet, want het is een gewone auto. Het enige verschil is, hij heeft geen benzinemotor of een dieselmotor, maar gewoon een elektromotor. Zo. Nu is het uh, een kwestie van, uh, ja, bij een normale auto zeg je starten. Uh, hier zeggen we gewoon druk op de knop. Voet op de rem, dan staat de elektromotor aan. Nou, even luisteren. Klinkt alsof er wat misgaat, maar... Nee, dit is gewoon het, het, het geluid van een aantal relais wat open of dicht gaat. En uh, ja, vervolgens verschijnt op het dashboard de nodige informatie. Ja, ik zie power, maar ik hoor niks. Nee, dan moet je een beetje aan wennen. Het, het is volledig stil. In veel opzichten is het interieur, is het dashboard, is het design een gewone auto. Maar waar moet ik nou nog op gaan letten? Nou ja, het verschil is natuurlijk dat je niet zaken als een toerenteller hebt. In plaats van de toerenteller... Uh, een indicator die aangeeft hoeveel kilowattuur er uh, uh, wordt verbruikt. En aan de rechterkant, heel belangrijk, de actieradius van de auto. Ik ga het een week proberen. Elektrisch pionieren, zo voelt het toch een beetje. En wat is nou uw grootste angst? Nou, de grootste angst is eigenlijk dat de, de ambities te groot worden. Even lekker naar de Ardennen. Even lekker naar de Ardennen. Daar is de auto niet voor bedoeld. Maar word ik nog geprikkeld om het goed te doen? Ja, je wordt zeker geprikkeld om, om na te denken. Links naast de snelheidsmeter, daar is een plaats gereserveerd waar, hoe zuiniger je, je rijdt, uh, er langzamerhand een, een dennenboom in de display verschijnt. Een boompje dat gaat groeien? Een boompje wat groeit, inderdaad. En als het boompje voltooid is, dan zet hij het opzij en begint hij aan de volgende boom. Dus als ik de hele week braaf ben, dan heb ik aan het eind van de week... een heel bos op mijn dashboard met kerstbomen. Dan heb je inderdaad een heel bos gebouwd. En hoe zuiniger je rijdt, hoe sneller dat ontwikkelt. En je kan op de computer thuis zien... hoe jouw zuinigheid zich verhoudt met de andere bereiders van deze auto. Give me back my En op ns.nl kunt u zien um, op Louis' blog of hij al boompjes op zijn dashboard heeft gescoord. Hij gaat ook handsfree twitteren, uiteraard het kokuil. Daar kunt u uw berichten kwijt. Laten deze uitzending doet Louis een live verslag vanaf, zijn eerste, vanaf de A2 van zijn eerste elektrische kilometers. Het is twaalf minuten over half zeven. Wij gaan weer eventjes naar uh, Jeroen Schutheiser. Die is vandaag in de polder, de Noordoostpolder. Dat zou dan een heel bijzonder gebied zijn. Een hele bijzondere polder. Weet je eigenlijk al waarom, Jeroen? Ja. Nee, nog niet. Dat ga ik zo uitvissen. Ik sta hier voor Museum Schokland. Staat hier op maandag gesloten. Nou, dat wist ik hoor. Maar uh, André Geurts staat naast me. Conservator van het uh, Nieuwland Erfgoedcentrum. Meneer Geurts, we staan nu op Schokland. Dit is al een werelderfgoed. Sinds? Sinds 1995, uh, toen heeft men uh, besloten om uh, ja, dit gebied wat een voorbeeld is van de strijd tegen het water. U ziet hier ook aan uw rechterhand uh, water naast ons, wat er destijds nog niet was. Maar wat nu weer heeft bijgedragen om de sfeer op te roepen van hoe het hier op dat eiland eraan toe ging. Wat heeft er nou opgeleverd, zo'n plek op die uh, UNESCO-lijst? Nou, in elk geval een hele grote groep toeristen uit binnen- en buitenland. Uh, want er zijn toch echt wel mensen die uh, die UNESCO-lijst najagen... om het zomaar eens te zeggen. Denkt dus, u dat nou? Die, ja? die Japanners die gaan toch naar Delft, Den Haag, Volendam? Verder komen ze niet? Nou, ze komen ook wel buiten die randstad. En dan is het eigenlijk de werelderfgoederen die zij vooral bezoeken. Nou ja, er wordt natuurlijk wel uh, behoorlijk ingezet... ook door de gemeente Noordoostpolder... om dat aantrekkelijk te maken uh, voor de toeristen. Maar ook voor onze, ja, ik zou zeggen de Nederlanders die zelf cultuurhistorie willen beleven... omdat dat hier in allerlei facetten aanwezig is. Vindt u dit nou aantrekkelijk voor toeristen als we zo kijken? Over die weilanden? Nou, ik vind dat u eigenlijk moet gaan lopen... Uh, we zouden hier eigenlijk een wandeling moeten gaan maken. En dan vertel ik u daarbij het verhaal van uh, dit bijzondere eiland... dat 150 jaar geleden ontvolkt werd door de regering. En ik denk uh, dat op dat moment uh, het vloei helemaal tot, uh, tot leven komt. Nou, we, we gaan zo wandelen. Uh, was u verbaasd over de kandidatuur van die Noordoostpolder? Want uh, Schokland staat dus al op die werelderfgoedlijst. En nu wil het kabinet dit hele gebied erop hebben. Nou, daar sta ik niet helemaal verbaasd van, want uh, ongeveer een jaar of tien geleden is de Noordoostpolder al aangewezen als zogenaamd Belvedere-gebied. Dat is een gebied waar je eigenlijk cultuur, historie en ruimtelijke ordening met elkaar verbindt. Nou, en op dat moment uh, krijg je eigenlijk al het idee dat uh, mensen die uh, uh, dit gebied bestudeerd hebben uh, het interessant vinden om uh, daar uh, een soort beschermde status aan toe te kennen. Ja. Dus we weten eigenlijk al zo'n zo jaar of tien dat het eraan zat te komen dat de nominatie voor die werelderfgoedlijst er wel in zou zitten. Terwijl dit kabinet volgens mij niet zoveel op heeft met uh, cultuur en landschap. Nou ja, dat, dat klopt eigenlijk wel, maar dit zijn natuurlijk wel van die processen die, die kun je niet op de een op de andere dag uh, beginnen en stopzetten. Uh, en zeker voor de UNESCO-lijst zou je nog kunnen zeggen dat we dan bezig zijn om uh, onze eigen Nederlandse identiteit goed naar voren te brengen in een internationale context. Nou is er veel mot hier, hè? Er, is, uh, er zijn voor- en tegenstanders... Is de commotie groot? Nou, de commotie is wel groot omdat uh, de gemeenteraad uh, van uh, Noordoostpolder met stakende stem in uh, nog niet heeft kunnen besluiten of zij echt voorstander zijn van uh, de nominatie die hier plaats uh, zou moeten vinden door de regering. Waarom zijn er zoveel? twijfels. Ja, we hebben hier natuurlijk te maken met een polder die levend is, uh, waar, uh, ja, laat ik maar zeggen, waar in elk geval een groot agrarisch productielandschap in aanwezig is en waar boeren in principe bang zijn dat uh, dat invloed heeft op hun bedrijfsvoering. En de gemeente is natuurlijk bang dat men misschien aan allerlei regels gebonden zit wat betreft uh, nieuwe toekomstige werkgelegenheid die zich buiten het agrarische sector afspeelt. Vindt u dit dan mooi hier? Ja, ik vind het mooi, want ik ben hier ooit naar Flevoland gekomen om een boek te schrijven over dit eiland. Ja, dan ben ik daar toch een beetje ja, verknocht aan geraakt. Nou, ik ben nog niet overtuigd. Maar nou, we hebben, gaan dopen. We hebben nog een paar uur. Ja. Oké. Okay. Straks hoort u hoe de Amerikaanse predikant Terry Jones dood- en verderfzaait. Hier is de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. Met de opvallende files op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... voor knooppunt Kleinpolderplein, 7 kilometer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbregseplein, 3 kilometer. Beide files worden veroorzaakt door een ongeluk op de A20... vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Spaanse polder. Daar staat inmiddels een file van 6 kilometer. En er zijn twee rijstroken dicht. Ja, verwacht je voor de ochtendspits, John? Ja, redelijk normaal. Het is uh, well, redelijk goed weer om uh, auto te rijden, denk ik, ja. vanochtend. Uh, meestal op een maandag in april komen we niet verder dan zo'n 160 kilometer. Hou we je aan om half negen. John Bakker bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Wat is er aan de hand in Afghanistan? Er is dit weekend op verschillende plaatsen fel geprotesteerd... tegen de Koranverbranding in Florida. Bij die protest in Afghanistan vielen doden en gewonden. Een bizarre rechtszaak twee weken geleden in de Amerikaanse staat Florida. Predikant Terry Jones kijkt als rechter neer op de verdachte in de beklaagde bank... en spreekt een vonnis uit. In de beklaagde bank staat een boek, de Koran. En de Koran was found we we En dan wordt de Koran in brand gestoken. Het boek is volgens Jones schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Het leidt tot woedende reacties in Afghanistan. In Mazar-i-Sharif -e in het noorden van Afghanistan gaan na het vrijdaggebed honderden mensen de straat op om te protesteren tegen de daad. Een complex van de Verenigde Naties wordt bestormd en even later in brand gestoken. Zeven VN-medewerkers komen om. Het geweld en de Koranverbranding worden zwaar veroordeeld door president Obama en generaal Petraeus, de Amerikaanse bevelhebber in Afghanistan. We de actie van een individu in de Verenigde Staten die een holy Koran That Dat was hateful, it was intolerant en het was extreem disrespectvol. De actie was haatdragend, intolerant en respectloos, aldus Petraeus. Het begon allemaal in september. Toen dreigde de conservatieve predikant Jones met maar 50 volgers met het verbranden van de Koran. Om een signaal af te geven aan moslims wereldwijd. Wij tolereren jullie radicale ideeën niet. We willen to send a very clear message to them that uh, we niet not interested in hun sharia law. We uh do not uh, tolerate uh, their threats, their fear, their We will dat niet that in America. Een ware media hype was geboren. Alle ogen waren op Jones gericht. Want ging hij nu wel of niet Korans verbranden? De Amerikaanse minister van Defensie Gates belde hoogstpersoonlijk met Jones om hem van het plan af te praten. Tegelijkertijd speelde er nog een discussie over de islam. Het ging om de bouw van een islamitisch centrum vlakbij Ground Zero. Volgens Jones was er een deal. Het centrum zou worden verplaatst en hij zou geen Korans verbranden. The Amman has agreed to move the mosque. We have agreed to cancel our event on Saturday. Maar de imam van het centrum ontkende deze deal. En dus liet Jones weten dat de Koranverbranding alsnog door zou gaan. En dat gebeurde dus twee weken geleden. En daarop volgden de protesten in Afghanistan. Ja. Daarbij vielen tien doden en meer dan tachtig gewonden. En gisteren waren er onder meer protesten in Jalalabad en de Afghaanse hoofdstad Kabul. Ja. En predikant Jones zelf, die is zich van geen kwaad bewust. We obvious, that. Het geweld van dit weekend bevestigt zijn ideeën. I think it shows the radical element of Islam. Ja, nou, predikant Terry Jones dus. Volgens hem is het geweld van de afgelopen dagen een bewijs van het extremisme van de islam. Ja, we praten erover door met onze correspondent in Washington, Jacqueline Ekman. Uh, Terry Jones lijkt zich dus van geen kwaad bewust. Jacqueline, wat vinden Amerikaanse politici van deze man? Ja, de meeste politici zijn het er wel over eens. Jones uh, is een extremist, een aandachtstrekker, een gevaarlijke aandachtstrekker. En sommigen zeggen dat je hem eigenlijk maar het beste kunt negeren. Maar er zijn ook politici die Terry Jones ter verantwoording willen brengen. Ondanks dat die vrijheid van meningsuiting, die hier heel belangrijk is... Uh, mag dit natuurlijk niet ten koste gaan van levens. En uh, het mag niet de levens van de vele Amerikaanse soldaten... die in de Islamitische landen op dit moment gelegerd zijn... in gevaar brengen, vinden zij. Waarom um, is hij toch uiteindelijk overgegaan tot het verbranden van die Koran? Want in september zag Terry Jones er nog vanaf onder grote druk, hè? Ja, dat heeft iedereen wel een beetje verrast. In, in januari heeft hij uh, deze rechtszaak tegen de Koran nog wel aangekondigd. Maar dat is hier eigenlijk helemaal niet opgepikt. En vorig jaar was dat inderdaad wel uh, iets anders. Toen kondigde hij ver van tevoren aan dat hij op 11 september de Koran zou verbranden. Nou, de verslaggevers die stonden te dringen voor zijn kerk in uh, Gainesville, Florida... om daar zowat iedere dag live verslag van te doen... De islamitische wereld was woedend, maar onder zware druk zag hij er dus vanaf. En Jones blijft vinden dat mensen op het gevaar van de Koran gewezen moeten worden. In de verklaring zei hij gisteren nog dat uh, mensen ons even waren vergeten... maar we zijn gewoon doorgegaan met ons werk. En uh, dat geeft wel een beetje aan uh, hoe hij uh, hierin staat. En de gespeelde rechtszaak tegen de Koran en de verbranding... zette hij uh, overigens live op internet, inclusief een Arabische vertaling. Nou, de Afghaanse president Karzai dat het Witte Huis en het congres... de verbranding openlijk veroordelen en ervoor zorgen dat dat niet meer gebeurt. Zit dat erin? Um, ja, Obama heeft het al gedaan. Hij heeft het al uh, openlijk veroordeeld, ook generaal Petreus. En een aantal congresleden hebben gisteren de verbranding ook fel bekritiseerd. Maar het congres is nog niet uh, meteen met een gezamenlijke veroordeling gekomen. En het is de vraag of ze dat nog wel uh, gaan doen en kunnen doen... Zoals ik al zei, die vrijheid van meningsuiting dat willen ze niet zomaar overboord gooien. Maar hoe ver mag dit gaan als dit levens gaat kosten? Als de levens van deze Amerikaanse soldaten in gevaar komen? En wat kan het congres nu eigenlijk verder doen? Um, kunnen ze iets doen tegen Jones? En wat dan? Daar gaan ze de komende dagen zich even over buigen. Maar voorlopig zijn ze daar nog niet over uit. Jacqueline Ekman vanuit Washington. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. Crisis binnen FNV, kopte Telegraaf. Tussen het federatiebestuur en de aangesloten bonden... is grote oneenigheid ontstaan over het uh, wel of niet dooronderhandelen... met werkgevers en de overheid. De bonden hebben een brief naar Agnes Jongerius gestuurd. Zo gaat het niet, uitroepteken schrijven zij. De stekker moet nu uit die uh, onderhandelingen worden getrokken. Bestuurders van FNV-bondgenoten en Cabo fnv vrezen dat het akkoord nu in de maak is. Het kabinet chanteert de vakbonden, schrijven ze. En werkgevers zijn gevrijwaard van extra kosten en verantwoordelijkheden voor de pensioenen. Volgens de Telegraaf is er kans op een paleisrevolutie binnen het FNV. Met een nieuw ziekenhuiscontract kan landelijk 1,3 miljard euro bespaard worden. Dat zegt verzekeraar Achmea tegen het FD. In het contract zijn afspraken over bezuinigingen en kwaliteitsbewaring opgenomen. Het ziekenhuis krijgt een Bonus, als het de afspraken nakomt, lukt dat niet, dan volgt een boete. Het Zaans Medisch Centrum is het eerste ziekenhuis met zo'n contract. Voor tienduizenden huurhuizen dreigt verkrotting, schrijft Spits. Want dit kabinet moet de huurbazen, die meer dan tien woningen bezitten... meebetalen aan de huurtoeslag. Maar woningcorporaties en FNV Bouw zijn bang dat pandjesbazen... daardoor investeringen in huizen laten schieten. Juist nu zou het kabinet moeten investeren in het renoveren... en het zogenoemde vergroenen van huizen, zegt voorzitter van FNV Bouw. Afgelopen tien jaar is de energienota omhoog geschoten. Met groene investeringen, zoals isolatie... zouden gezinnen dus honderden euro's kunnen besparen. Minister Opstelte heeft burgemeester Joritsma van Almere hard teruggefloten, weet de Telegraaf. Dit weekend schreef de krant dat Almere een peperdure adviseur voor het politiekorps had aangetrokken. A1600 euro per dag. Het ministerie heeft de regie in handen genomen, vertelt een woordvoerder. Voor het eind van de week zit een waarnemend korpschef in Flevoland. En daarmee is de externe adviseur overbodig geworden. En wij hebben het vanochtend over de Werelderfgoedlijst en de Noordoostpolder die er misschien opkomt. Nou, dat kan ook gelden voor Nederlandse sporten zoals uh, hanenkraaien, klootschieten, vieljeppen en kolven. Traditionele Nederlandse sporten. En ze komen dus waarschijnlijk op de immateriële erfgoedlijst van UNESCO. Het is een plan van de overheid om de sporten tegen vergetelheid te beschermen, te behoeden, meldt het Spits. Uh, meldt spits de directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur ziet de toekomst positief in. De traditionele sporten gaan gouden tijden tegemoet, vertelt uh, ze blij aan Spits. En het Friese dorpje Achlem kan zich opmaken voor groot bezoek. Volgens het AD zal de Amerikaanse oud-president Bill Clinton daar een spits gaan houden. In een weiland bij het dorp. Die gelijk gaan viel jeppen. Ze is uitgenodigd door verzekeraar Achmea dat hier in de 19e eeuw werd opgericht. De 600 bewoners van het Terp dorp zijn trots en opgewonden. Zoiets maak je nooit meer mee, vertelde een inwoonster aan het AD. 28 mei, dan is het de dag. Het boek De Da Vinci Code. Uh... Maar dan in het echt. Volkskrant schrijft over een lijk dat in 1999 is gevonden in een korenveld in de Amerikaanse staat Missouri. Van de dader ontbreekt ieder spoor, maar in de broekzak van het slachtoffer zijn twee briefjes aangetroffen met dertig onbegrijpelijke regels vol letters, cijfers, streepjes en haakjes. De FBI denkt dat de briefjes hen misschien naar de dader kunnen leiden. Maar na tien jaar weet de FBI nog steeds niet wat er eigenlijk op die briefjes staat. De dader schreef van jongs af aan in raadselachtig geheimschrift dat door niemand te ontcijferen was. Cryptologen hebben jarenlang alle bekende ontcijferingstechnieken... uitgeprobeerd, maar zonder succes. En de FBI heeft nu het publiek in opgeroepen... in de hoop dat de sleutel uiteindelijk voor die code wordt gevonden. Hm. Nou, nog even aan de Telegraaf. Want de Pyromaan, die al uh, anderhalf jaar voor veel onrust zorgt... onder de bewoners van Schorl en Bergen... lijkt uit zijn winterslaap ontwaakt. Sinds anderhalve week is de brandweer alweer uh, verschillende keren uitgerukt. Afgelopen weekend was het weer raak, twee keer. In beide gevallen betrof het kleine branden... die de brandweer gelukkig snel onder controle had... waardoor de schade aan het duingebied beperkt bleef. Sinds de zomer van 2009 hebben er in Bergen en Schorl... tal van grote en kleine branden gewoed. Het gaat dus wellicht weer beginnen. Na zeven uur in het Radio 1 -journaal. De situatie in Ivorke. En de rol die Frankrijk gaat spelen, steeds groter. Franse militairen zijn in het land. En we hebben het over de actie van de Trump voor de kust van Somalië tegen die Somalische piraten. Op de Trump zijn ze nog niet zo scheutig met commentaar, maar we doen ons best.